Nou, we gaan ergens anders naartoe. We gaan lekker naar uh, De Haag. Uh, daar waait ook wel eens een oostenwind, maar uh, meestal is het toch uh, zuidwesten. We kennen natuurlijk allemaal de tekst van de Louis Copérus. Uh, ja, dat was een heel gedicht, hè, een heel mooi tekst van een, over een hagenaar die terug is in Den Haag. En dat, dat, de beroemde zin, zo ik iets ben, ben ik een hagenaar. Nou, die zin heeft de muzikant Marco Raaphorst uit Den Haag verwerkt in zijn nieuwe single, Terug in De, de Haag. Dat lied was eigenlijk bedoeld voor het Haag Songfestival. Dat zou georganiseerd worden in uh, maart. Maar ja, dat kon door de corona-ellende niet doorgaan. Dus er hebben geen Songfestival geweest. En toen heeft hij gedacht, nou dan ga ik het nummer opnemen. En dan ga ik het los van het festival uitbrengen. Um, en in dat lied is eigenlijk het uh, ja, toch wel bijzondere verhaal van Couperus verwerkt. Hoe hij eigenlijk ontsnapt is aan de Eerste Wereldoorlog. Door vanuit Italië terug te keren naar uh, De Haag. Zelf zei hij, ik was een vagebond. Koeperis vond zichzelf een vagebond. Maar zijn geboorte, ja, zijn, zijn wiegje stond toch in Den Haag... en alle beroemde boeken spelen zich ook af in Den Haag. Uh, dit lied dus, uh, uiteraard, Zoiets ben, ben ik een haagenees. Uh, dat heeft Marco Raphorst gemaakt, een bekende Haagse muzikant. Hij uh, werkte met uh, al tal van artiesten... maar heeft onder andere ook bijvoorbeeld muziek gemaakt voor... Daar is hij weer, Wim de Bie, En daar ga ik straks nog iets uh, over vertellen... De Haagse identiteit wordt... net als die, die bij mij misschien ook wel een beetje naar voren komt... mensen hebben toch vaak wel dat ik uit Haag kom. Um, ook door Marco Raabhorst, geëerd. In dit lied, let goed op, er zijn nieuwe lied... en ik vind het net zo goed als Spinvis. Misschien wel beter dan Spinvis. Spinvis keer toch? Ja, die keer wel. Terug in Den Haag. Ik ben terug in Den Haag. Wat heeft die stad te bieden? Ik teken op wat ik herken... zo ik iets ben... Ben ik een hagenaar? Van het nieuwe vloeit als kritiek uit mijn pen. Zo ik iets ben, ben ik een aangelijn. Waar ik verblijf, zag ik geen toekomst meer, moest Italië verlaten. Was de vage bond met meubels hier en daar beschreef wat ik vond. flaneerde ik graag mijn geboren grond zonder de haat van elders maar naast wat mij verbond werd er ook geklaagd. Van het nieuwe vloeit als kritiek uit mijn pen. Zo ik iets ben, ben ik een hagenaar. Ik ben terug in Den Haag.